Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het belooft een opvallend warme week te worden. Dat heeft te maken met de aanvoer van warme lucht, zegt onze Weerman. De stroming gaat naar het zuiden toe draaien. En dat betekent dat wij ook hogere temperaturen op termijn zullen krijgen. Woensdag 19 graden, 21 op donderdag en vrijdag tikken we de 22 graden aan. En als het echt zo warm wordt, kunnen temperatuurrecords gebroken worden, zegt de Weerman. In hout is de kermers eerder gesloten. omdat het daar gisteren uit de hand liep. Jongeren staken zwaar vuurwerk af en gooiden stenen op ruiten en agenten. Vier tieners werden opgepakt. In de buurt rond de kermers mag de politie nu preventief fouilleren. en er is een samenscholingsverbod. In Londen hebben milieuactivisten taart gegooid. in het gezicht van het wassenbeeld van koning Charles. De actie in Madame Tussauds, is de derde in korte tijd van de groep Just Stop Oil. Eerder gooien ze tomatensoep en aardappelpuree over schilderijen. Ze willen dat de Britse regering stopt met nieuwe olie- en gasvergunningen. Vier mensen zijn opgepakt voor het taartincident. En in Alkmaar is een vos uitgezet die in augustus gewond was binnengebracht bij de dierenopvang. Het gaat weer goed met hem, zegt de man die de afgelopen maanden voor hem zorgde. eet goed, beweegt goed. En uh, ik heb het idee dat hij gewoon weg moet. Hij moet weer terug naar de natuur. En mijn idee is dat hij echt een tik van een auto heeft gehad. En het gebeurt nogal eens dat er een vos wordt aangereden. En volgende week wordt extra gevaarlijk voor ze, zegt de dierenbescherming vanwege de wintertijd. Wat we altijd zien is dat de dag nadat de klokken zijn verzet is dat er veel meer wildaanrijdingen zijn. En we, we drukken mensen echt op het hart. Als de klokken zijn verzet, je hebt ze zelf nog wat last van. Uh, hou er rekening mee dat de dieren dat ook hebben en pas je rijgedrag daarop aan. Het weer, hier en daar nog een buitje met kans op onweer. Vanavond later grote droog. Morgen zacht, kans op wat regen langs de kust. Dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het nu vast op de A8 en de A9. De A8 van Amsterdam naar Zaanstad. Tussen het Koenplein en Zaandam heb je een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. De A9 richting Alkmaar, tussen Knobbent en Uitgeest. Zes kilometer dat is ook een ongeluk gebeurd. Hier zijn drie rijstroken dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie.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 Thank you.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 Twee andere muzikanten die ook muziek maakten. Ja, klopt. Met, Volgens uh, mij nog steeds, denk ik. Ja, met Michel Ebbe en Thomas Florissen. Ja, spreken je ze nog wel eens? Michel spreek ik inderdaad nog wel eens. en Ja, zeker. Dat is een goede vriend van mij. We hebben zeker leuk contact. En Thomas is meer... Ja, die volg ik een beetje. En hij volgt mij nog steeds. Dus er is wel nog wel lekker wat contact. Dus er is nog wel over en weer. Nou, ik had net in het eerste uur... had ik iets van Thomas laten horen. Want ik denk, ja, als jij er bent...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 zich klaar moeten maken. Deze dame, die komt ook binnenkort naar de studio. Die komt dus een week na 3-Point Lening, die we volgende week hebben. Enore heet zij. En ze heeft ook een song afgeleverd. En dat is deze. En dat nummer dat heet Hard to Win.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 Naar mijn idee, een van zijn beste songs uh, die hij uh, ooit heeft uh, geschreven. A Song for Fall and Darkness.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 Don't be afraid when I'm away I won't accept my war is over No, I will fight like I fought before I won't surrender my pride, my fear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 first kiss again let our bodies struggle between the war and the rubble our crew naked and naked in do you remember that old french town a city drowning in its streets how your dress unveiled my knee Fais pas le vin. Près de toi, je resterai en silence. Je te reverrai au printemps. On me lave mes mépéschés. L'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire. Tu es toujours avec. Moi. Is het je Ben dan tussen te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 Ik vind ook veel leuk. Ja? Dus dan daar hoor je ook veelzijdig van. Ja. Uh, moet, er, moet er ook wel een bepaalde uitdaging voor jou in zitten in de muziek of niet? Ja, ik vind het altijd heel erg. Uh, ik, ik krijg ook altijd wel een kick als dingen spannend zijn. Ja? Dat vind ik, uh, vind ik heel leuk. Uh, uh. En, uh, dat spannende, dat zit dan, impliceert ook wat. Uh, wat staat er dan uh, thuis uh, bij jou uh, aan als, uh, als je niet.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 Um, deze band is natuurlijk wat uh, internationaler. Al hebben wij ook met Lisette ook een Vlaamse drummer. Dus beide bands hebben Vlaamse ah, drummers. Ja. <laughs> dus ik, ja. ik speel gewoon graag met Vlamingen samen. <laughs> ja, maar is dat uh, uh -huh. Ja, uh, onze burgemeester die heeft iets met Belgische bands. Uh, ja. Baltasar, bijvoorbeeld, uh, noemt hij dan ja, de, heel sterk. Onze dus drummer die heeft, uh, van de Visual heeft daar ook bij gespeeld. Dus dat, uh, Zo. Die heeft dus dat... gewoon uh, bij Baltasar gezeten. Ja, een tijdje. ja oh.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 En dat is een Halloween song. I'll take you to places you've never seen. I'll take you to the Mephisto Hall. Bodies are burning and bodies will. So we since it first Thank you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 The mystery